...zei hij dat de Turkse regering ondanks alle protesten doorgaat... ...met de bouwplannen voor het Taxinplein in Istanbul. Hij wil niet onderhandelen met de demonstranten... ...en beschuldigt hen ervan dat ze samenwerken met terroristen. De Syrische Staatstelevisie meldt dat er bij de strijd in de stad Kouzair... ...enkele Belgen zijn gedood. Ook zouden enkele Belgische strijders zijn gearresteerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel kan het bericht niet bevestigen...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 Het weer vrij helder, het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen overdag weer vol op zon, het wordt dan 15 graden op de wadden. En 22 tot 26 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Radio 1, Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en van harte welkom in ons huis van de maan. En vannacht zijn we dichter bij de maan dan ooit, want Casa Luna komt vannacht rechtstreeks uit het Palais des Poors op de Franse Alpe d'Huez. De afgelopen dagen het decor van de achtste editie van Alpe d'Huez, waarbij bijna 8000 mensen fietsend of wandelend tot zes keer toe deze bergtop hebben beklommen. En dat allemaal voor het goede doel, KBF, kankerbestrijding. Rond 9 uur vanavond werd de voorlopige opbrengst bekendgemaakt, ruim 25 miljoen euro. Geldt dat besteed wordt aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker, waarbij de organisatie van Alp Duzessa naar streeft om dat onderzoek vooral toe te spitsen op het welbevinden van de patiënt, die, eh, zoals eh, de eh, stichting voorstaat, zo goed, gelukkig en gezond mogelijk met kanker zou moeten kunnen leven. Eerder deze week kregen vijf jonge wetenschappers de Bas Mulder Award uitgereikt. Samen met een groot geldbedrag. En een van de winnaars was onderzoeker Stanley Son Hato van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij kreeg de prijs voor de ontwikkeling van een behandelmethode op het gebied van immuuntherapie. Een methode die probeert in de patiënt een immuunreactie tegen een kwaadaardige tumor op te wekken. Een uh, onderzoek dat veel toelichting verdient, omdat het wel eens een doorbraak zou kunnen uh, betekenen als het gaat om de behandeling van kanker. Stel eens van harte welkom. En allereerst wel. natuurlijk uh, van harte gefeliciteerd nog met de Bas Mulder Award. Jij bent hier inmiddels al een paar dagen op de Alpdues, bij dat evenement Alp du Hoe heb jij het uh, uh, ervaren Alp du Zes? Ken je het evenement überhaupt? Uh, ik ken het evenement wel. Uh, in ieder geval, we hebben vanuit het raadbald een team die meedoet. Uh, daar zitten ook enkele collega's van mij in. Dus dan ken je het evenement wel. Maar ik moet zeggen dat het heel anders is op het moment dat je hier bent. Op het moment dat je uh, voelt uh, hoe het is om hier rond te lopen. Het is heel indrukwekkend uh, de verhalen van mensen aan te horen. Om te zien hoe mensen zich inzetten voor het goede doel. En gewoon de samenhorigheid die je hier voelt. Die iedereen hier voelt. Omdat iedereen... Uh, toch wel iemand verloren heeft of een kanker of iets ermee te maken heeft gehad. En ja, vanuit hetzelfde vanuit geest is hier. En het is echt een geweldig gevoel. Ja, een geweldig gevoel. Saamhorigheid. Inderdaad, dat is iets wat je hier merkt als je hier alleen maar over straat loopt of je praat eens even met mensen. Het is inderdaad een, een, een gevoel dat iedereen met hetzelfde doel uh, uh, hier aanwezig is op, uh, op deze berg. Uh, het is ook een soort collectief rouwproces, heb ik wel eens de indruk. Ik denk het wel. Um, wat je merkt is, iedereen die, de meeste mensen die hier zitten, die, die hebben iemand verloren aan kanker. Um, of die kennen iemand die iemand verloren hebben, die hebben het hele proces meegemaakt. En omdat je met zoveel mensen bent die het allemaal meegemaakt hebben, uh, praat het veel makkelijker en dan is het veel makkelijker om weer uh, om dat gevoel te verwerken. Uh, op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt, want ja, dat, dat is eigenlijk het thema van de dag hier. En dan komen al die gevoelens weer naar boven. Maar omdat er zoveel mensen zijn die hetzelfde meegemaakt hebben... dat, maakt het ook, dat geeft ook een stukje opluchting. Je bent niet alleen. Er zijn meer mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. En dat uh, maakt mensen wel, uh, ja, maakt het wat makkelijker om te verwerken. Ja, je mag er hier ook over praten... waar in het dagelijks leven de tijd soms ontbreekt... of de echte aandacht ontbreekt. Ja. Hier heeft iedereen een open oor voor elkaar. Ja. ja. Ik kan me ook voorstellen dat het voor jou als onderzoeker... Uh, belangrijk is om hier te zijn, je, je, je werk wordt er misschien relevanter door? Um, ik denk het wel, ja, of relevanter. Je, je ziet veel meer de impact van, uh, van wat je doet, waarvoor je het doet, om het zo te zeggen. Uh, het geeft je ongelooflijk veel, uh, veel motivatie en, en, en energie dat je denkt van ja, uh, hier doe ik het voor, dit zijn de mensen die ik wil helpen. Dit is gewoon een, een heel ingrijpend iets. Het grijpt dan niet alleen op de patiënt, maar ook op de familie, de mensen daaromheen... En al die mensen kun jij dan voor een deel helpen... door te zorgen dat de behandeling uh, verbeterd wordt... Ja, daarom ook belangrijk om hier te zijn, om dat mee te maken. Stennis van uh, Hato, ik praat straks verder met je. Verder zijn er in deze aflevering van Casa Luna optredens van uh, Margit Eshuizen en Martin Peters. Dat zijn toch de muzikale ambassadeurs van uh, de Alp du Ik praat met de koersdirecteur en met de cateraar, die bijvoorbeeld 16.000 sinaasappels heeft meegenomen naar Frankrijk en in totaal voor 17.000 maaltijden heeft gezorgd. En ook te gast hier uh, mensen die op wat voor manier dan ook zich hebben ingezet oh. voor uh, Alp du Zes. En een van de Mensen die ja, eigenlijk is het zijschool dat we hier met z'n allen zijn. Dat is Bert Kranenbar. Um, Bert, goeie nacht. En ah, wat dapper dat je hier midden in de nacht nog bent na dagenlang live radio hier uh, vanaf de berg. Um, als ik me niet vergis, zes jaar geleden begon je op een klein campingtje... Uh, bij een zwembadje ja. uh, verslag te doen van een redelijk onbetekenende actie. Uh, ja, dat klopt. Zo begon het eigenlijk. Ja, ja het begon zelfs nog het jaar daarvoor met een telefoontje in de uitzending met uh, iemand. Uh, die had ik me laten vertellen dat tot zes keer toe op één dag die berg aan het opfietsen was. Ik had gezegd, daar geloof ik helemaal niks van, dat kan helemaal niet. Dat gaan we ze uitzoeken. Dat bleek wel zo te zijn. bleek inderdaad dat hij dat aan het doen was. Toen zei ik, nou dat is een mooi evenement... maar dan wil ik niet een organisator spreken... maar echt wel iemand die, die gewoon zes keer op die dag die berg aan het opfietsen is. En van het een kwam het ander. Het volgende jaar stonden we hier boven op de berg een uitzending te maken... twee uur lang live verslag te doen van al die mensen die hierboven kwamen... tot, tot de finish op dat moment om zeven uur s'avonds... En het jaar daarna uh, ja, werd het al groter en uh, gingen we al meer uitzenden. Een paar dagen van tevoren al uitzenden. Daarna werd het nog groter, uh, kwamen we hier in het Palais des Sports terecht... in plaats van op dat campingje bij dat zwembadje. Ik was van de week nog even op dat campingje bij dat zwembadje. En uh, ja, dat was wel heel leuk. Dan, dan zat je aan nou, een beetje zo'n tafeltje als waar jij nu aan zit. En dan stonden daar dertig eh, uh, tafeltjes, uh, stoeltjes omheen. En, en als het mooi weer was, mensen lekker in het badpak en bikini erbij. En er plonsters iemand in het zwembad. En dan was je heel relaxed uh, een uitzending aan het maken. Maar ja, voor de actie was het natuurlijk heel erg goed dat het groter werd. En dat het hier naartoe moest. Want hoe meer mensen, hoe meer geld. En uh, daar draait het uiteindelijk natuurlijk om. Hè? Ik bedoel, Het is hartstikke mooie saamhorigheid. En het samen optrekken en het wat voor een ander doen. En uh, dat zijn misschien wel voelt dat wel als de belangrijkste dingen van de Alpe d'Huez... maar als je het gewoon puur zakelijk bekijkt, gaat het echt om dat geld. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dus ik ben heel erg blij dat we niet meer bij het zwembadje zitten... maar dat we hier met duizenden mensen op de avenue de branche... voor dit Palais des Sports stonden vanavond. Dat er 25 miljoen euro is uh, opgehaald. De televisie is er sinds een paar jaar bij gekomen. Uh, vandaag stond ook Radio 2 de hele dag uit. En een van de collega's van Radio 2, die ook hier aanwezig is, is Frits Spits. Frits, uh, goeienacht. Voor jou is het de eerste keer dat je dit meemaakt... Uh, veel over gehoord, ongetwijfeld, nooit zelf ervaren. Wat zijn jouw indrukken? Het is een groot verschil toch om uh, naar een radioprogramma te luisteren... dan het ook uh, bewust mee te maken. En uh, mijn indruk is, ik ben diep onder de indruk... van, van uh, ja, ik heb het zelf al de kermis van het leven genoemd. Dat je aan de ene kant zoveel lawaai maakt... En feestviert, terwijl er een onderlaag is van, uh, van een diep verdriet. En dat voel je. En je voelt ook de noodzaak om dat verdriet te bestrijden. En uh, je merkt ook en je weet ook dat uh, verder onderzoek helpt. Dat het, uh, uh, dat het werkt, dus dat dat geld voor dat onderzoek heel hard nodig is. En om daaraan mee te mogen werken vind ik heel, heel bijzonder. Uh, en ik, ik wil ook zeggen voor al die mensen die hier als vrijwilligers hebben gewerkt, wat, wat hier gebeurt... en wat blijkbaar loopt als een geoliede machine. Ik kan mijn ogen niet geloven. Ik denk, als ik straks naar bed ga, dat het nog tolt in mijn hoofd. Frits Pits, dankjewel. Ja, 25 miljoen euro is opgehaald. Dat geld is belangrijk, maar nog belangrijker is natuurlijk wat er met dat geld gebeurt. Zoals bijvoorbeeld het onderzoek dat verricht gaat worden door mijn gast hier in Casaluna, Stellison Hato. Jij was dus, ik zei het al, een van de winnaars van die Bas Mulder Award. Bas Mulder, een uh, jonge man. Uh, hij kreeg kanker, heeft jarenlang hier gefietst. Hij is niet meer onder ons, maar uh, hij heeft een bocht in, in de koers. En hij heeft een prijs. En die prijs won jij voor een nieuwe behandelmethode op het gebied van immuuntherapie. Daarbij wordt geprobeerd bij de patiënt een immuunreactie tegen de kwaadaardige tumor op te wekken. Dat klinkt prachtig, maar hoe werkt die behandeling precies? Nou, wat wij in principe doen, is: de, nou, we doen dendritische cell-vaccinaties. Uh, wat doen Door, is wat voor celvaccinatie? dendritische cel. En wat dat zijn dendritische een, uh, cellen? Dat is een bepaald soort immuuncel. Dat zijn verkennercellen die uh, uh, circuleren in het bloed. Uh, die cellen zijn heel bedreven in het aftasten van hun omgeving. Het opmerken van gevaar. En op het moment dat ze gevaar opmerken het immuunsysteem te, te activeren. Uh, wat wij precies in deze behandeling doen is... we halen die cellen uit het lichaam van de patiënt. Uh, we, we activeren ze. En we leren ze hoe ze tumorcellen moeten herkennen... Daarna stoppen we ze terug in het lichaam van de patiënt. Minder deze... een spuitje. Minder een spuitje. Dus gewoon een, een vaccinatie, mm -hmm. net alsof mm -hmm. je een uh, griepvaccin krijgt. Um, op dit moment, die, die cellen die, uh, zijn al geactiveerd. Uh, in het lichaam zullen ze uh, een andere soort immuuncellen activeren. Dat zijn dan uh, de T-cellen. Er zijn een soort van uh, soldaten. Die cellen zijn heel bedreven uh, in het doodmaken van... Uh, of geïnfecteerde cellen, of in dit geval kankercellen. Ja, dus die dendritische cellen, dat zijn de soldaten? Nee, die, dat zijn meer de officieren, de ja, verkenners. Ja, ja, okay, die, ja. die leren hoe de vijand eruit ziet. Ja. En die activeren dan de soldaten, die okay, dan de vijand ja. opruimen. Ja. ja, en als je dus die dendritische cellen toevoegt aan, aan, aan het lichaam van de mens... dan zou zo'n kankergezwel aangepakt kunnen worden. Ja, dus klopt. door middel van het eigen immuunsysteem. Daar is verder ja. geen externe behandeling voor nodig. Geen chemotherapie. Geen chemo, um, nou, geen, ra geen radiotherapie, geen bestraling, uh, verder heb je dan niks nodig. Dus, dus dat, dat maakt die dat, behandeling dat maakt veel die... minder belastend voor de patiënt? Ja, in onze ervaring, wat wij zien is ja, maximaal dat we in een kwart van de patiënten... die krijgen dan een beetje griepachtige verschijnselen, een klein verkoudheidje. Dus verder hebben ze helemaal geen bijwerkingen, nergens last van. Nee, dat is echt een stuk prettiger dus dan, dan inderdaad een behandeling met chemotherapie. Eén probleem alleen, uh, niet iedereen is gevoelig voor die behandeling. Klopt. Wat wij tot nu toe zien, is dat in, uh, in, eigenlijk in ongeveer 40% van de patiënten. weten wij dan zo'n afweerreactie op gang te brengen. En we zien dat in die patiënten waarbij we die, die afweerreactie zien. die doen het ook heel goed. Uh, maar dat zit dat uh, uiteraard nog niet de, de grote meerderheid van de patiënten. Nou, we zijn natuurlijk bezig om dat te blijven verbeteren. En een van de dingen die we willen doen willen kunnen aanbieden... is een combinatie tussen deze behandeling... en chemotherapie. Uh, dat is één onderdeel van, uh, van dit project. Uh, en een ander onderdeel is eigenlijk... dat we van tevoren willen kunnen voorspellen... naar welke patiënten nou zullen reageren... Uh, op deze dendritse zelfvaccinatie en welke niet. Ja, want dan kun je pas die combinatietherapie uh, uh, ja. ontwerpen... Die, die echt mensgericht is voor, voor de ene mens. Pas die combinatie, voor de andere weer een andere combinatie. Maar dat weet je pas als je weet ja. hoe mensen zullen reageren. Dat klopt. En wij denken dat we uh, in ieder geval genoeg voorwerk hebben gedaan... dat we kunnen, zouden kunnen voorspellen naar welke patiënten... Uh, zullen op deze behandeling reageren en welke niet... Puur door gewoon van tevoren een bloedanalyse te doen. Mm -hmm. uh, en waarbij we dan kijken uh, naar eigenlijk cellen die, die immuunreacties kunnen remmen. Nou, we weten zo'n tumor, die ontwikkelt zich gedurende de tijd. En een tumor is heel goed in het zich verbergen van uh, het immuunsysteem. Maar die is ook heel goed in het remmen van zo'n immuunsysteem. En daarvoor zijn een aantal uh, bepaalde cellen die zo'n tumor dan aanschakelen. Mm -hmm. Nou, die, die kennen wij. En die kunnen wij dan aantonen. Op het moment dat wij uh, die cellen kunnen aantonen in de patiënt... Uh, denken wij dat die patiënt dan waarschijnlijk minder snel een immuunreactie zal opwekken tegen de tumor. Dus op die manier kunnen wij dan onderscheid maken tussen patiënten die wel zullen reageren... en patiënten die minder kans hebben om te reageren. Ja, zodat je ook weet wat de juiste behandeling is ja. van, van de kankergezwellen. Um, nou is het dat vooral waar je je geld aan wil gaan besteden. He? De, de 600.000 euro die je gewonnen hebt hier uh, dankzij Alpe dat, dat geld wordt besteed aan dat onderzoek van wie heeft wat nodig. Wie gaat uh, op welke manier reageren. Ja, klopt. Um, kun je je voorstellen om dit soort dingen te, te ontwikkelen. Dan, dan is er heel, veel, heel wat onderzoek voor nodig. En dat duurt wel even. Maar we zijn op de goede weg. En we denken dat we in ieder geval binnen deze, deze vier jaar die dit project loopt... Uh, toch weer met een goede betrouwbare test kunnen komen... waarbij we inderdaad van tevoren op een heel uh, nou ja, niet-invasieve... en, en, en niet-belastende uh, manier kunnen voorspellen, voorspellen... welke patiënten nou zullen reageren en welke niet. Maar dat zou dus het begin van een doorbraak kunnen zijn... want dit is een behandeling waarbij al die schadelijke behandelwijzen... uitgeschakeld zouden kunnen worden... of in ieder geval gedeeltelijk zouden kunnen worden uitgeschakeld. Ja, dat klopt. Dat, dat is echt de, de kracht van, uh, van immuuntherapie, zou je kunnen zeggen. Het is echt heel weinig belasting. Het maakt gebruik echt van het de, van de immuunsysteem van de patiënt. En op het moment dat we nu al kunnen voorspellen, nou, dit zal bij deze, deze groep patiënten werken, kunnen we ervoor zorgen dat deze mensen echt een op maat gesneden uh, behandeling krijgen, die ook heel patiëntvriendelijk is en waarbij we eigenlijk uh, op een heel natuurlijke wijze bezig zijn uh, met mensen te. Nou, hoe noem je dat? Mensen beter te maken. Ja, dat is de volgende stap. Over vier jaar moet dat proces uh, uh, verder uitontwikkeld uh, zijn. De immuuntherapie die je nu al toepast, en die, die dus bij zo'n 40% van de patiënten inderdaad aanslaat... is met name gericht op patiënten met huidkanker. Uh, de meest voorkomende vorm van uh, kanker. Uh, maar is die uh, immuuntherapie ook toepasbaar op andere vormen van kanker... of is het exclusief uh, toepasbaar voor huidkanker? Nee, het is zeker niet exclusief toepasbaar voor huidkanker. Um, bij ons in de groep gaan we binnenkort ook starten met immunotherapie voor prostaatkanker. En er zijn ook andere soorten kankers waarbij je die ook met immuuntherapie worden behandeld, zoals hoofdhalskanker, uh, um, blaaskanker en ja. Nierkanker. Dus wat dat betreft uh, is deze therapie voor veel meer soorten kanker uh, mogelijkerwijs toepasbaar. Moet ja. er nog verder onderzoek naar worden gedaan? Of zeg je, nee, we gaan daar echt daadwerkelijk binnen afzienbare tijd mee starten? Uh, nou, met de behandeling van pr prostaatkanker gaan we binnen afzienbare tijd mee starten. Uh, de andere tumoren zijn wij niet mee bezig. Maar zijn er wel andere groepen in Nederland en ook in het buitenland mee bezig om dat op te starten. Uh -huh. Hoe vaak... Er vindt zo'n uh, behandeling met die immuuntherapie plaats op dit moment bij jullie in Nijmegen, in het Radboud ziekenhuis? Bij ons momenteel dan behandelen we ongeveer 50 patiënten per jaar met, dit, uh, met deze soort behandelingen. En weten de patiënten voldoende dat deze behandeling bestaat? Nou, ik denk dat, er, dat we daar ook nog een slagen kunnen maken in het ja, patiënten bewust maken van, van die opties. Dat dit ook een, een optie is die bestaat die, uh, en die steeds beter wordt... Op dit moment uh, kunnen we zeggen... aan de hand van onze laatste uh, proeven... zeker vergelijkbaar als niet betere resultaten geven... dan de gangbare therapieën. Ja, ja en dan is het ook aantrekkelijker voor patiënten... Ja. Om, de, om de stap te wagen. Want het is natuurlijk uh, misschien eng voor mensen... om uh, die, die, die, die paardenmiddelen, bijvoorbeeld zo'n chemotherapie... niet uh, toe te staan. Omdat ze denken ja, dat is misschien de enige kans op genezing Ja, klopt. En zeker in... in... Uh, de patiënten die wij behandelen, we behandelen natuurlijk huidkankerpatiënten, maar één bepaald soort huidkanker, dat is melanoom. Dat is de meest agressieve vorm van, uh, van huidkanker. Um, dit zijn ook patiënten die ook snel de juiste behandeling nodig hebben, want normaal gesproken, uh, gemiddelde levensverwachting is acht aan negen maanden. Dus dat betekent dat, de, dat je deze patiënten meteen ook de juiste behandeling moet bieden. Iets wat we dan ook in dit project willen uh, voor elkaar willen krijgen. Snel een diagnose, snel willen zeggen... nou, dit behandeling zal voor u werken. Dus dan gaan we die toepassen. Als dat niet zo is, dan moeten we even voor u wat anders regelen. Ja. Zonder dat je een opeenstapeling van behandelingen krijgt... hopend dat iets werkt. Zou deze therapie ook uh, preventief ingezet kunnen worden? Um, dat is wat lastig. Dat doen we wel voor een deel op dit moment. Niet zozeer uh, om te zorgen dat mensen geen kanker krijgen. Maar op het moment dat mensen... Um, kanker krijgen die nog niet uitgezaaid is. Uh, dus een stadium 3 tumor noemen we dat. Uh, die tumor die wordt dan verwijderd En dan zie je eigenlijk is zo'n patiënt dan genezen of klaar. Maar in 50% van de gevallen zie je dan binnen vijf jaar dat er dan toch uitzaaiing optreedt. Mm -hmm. Nou wat wij kunnen doen is dat we die patiënten waar, het tumor, waar op het moment dat de tumor verwijderd is kunnen we die patiënten ook nog weer vaccineren. Dus we zelf vaccinatie zelfvaccinatie geven. Waardoor dat immuunsysteem wordt aangejaagd, als het ware. Ja, klopt. En dan zien wij dat uh, op het moment dat je kijkt naar, naar vijf jaar... dat je dan veel minder mensen weer een uitzaaiing krijgt. Mm -hmm. Dus dan kun je zeggen dat je dat weer met de helft kan reduceren. Dus dan, daar valt er ook weer een slag te winnen. Maar dan kunnen we deze mensen weer met een heel min milde uh, behandeling, zorgen dat ze veel minder kans hebben op uitzaaiing later. Ja, nou, als je verder uh, redeneert, is uh, preventie voorkomen uitgesloten uh, via deze methode? Hè, ook voor hè, preventie voor mensen die nog geen kanker hebben, omdat deze, deze methode, dat, dat injecteren van die dendritische cellen, die kan er dus voor zorgen dat je immuunsysteem uh, ja, echt een stuk sterker wordt. Ja, dat, dat klopt. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat je op het moment dat je verder in de toekomst kijkt... Uh, waarbij we beter kunnen voorspellen... Nou, wie heeft een verhoogde kans op een bepaald zultumul te krijgen. Nou, dat, dat kan tegenwoordig bijvoorbeeld met bolskanker. Dan kunnen mensen zeggen op basis van uh, bepaalde genen... Nou, u heeft een verhoogde kans op het krijgen van bolskanker. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat je op het moment dat er een vaccin ontwikkeld is te, tegen die kanker kunt zeggen... mensen met een verhoogde kans, die kunnen wij preventief vaccineren, waardoor ze een lagere kans krijgen, hebben om die tumor ook daadwerkelijk te krijgen. Dat is toch een mooie uh, uh, blik op de toekomst die je nu schetst? Ja, ik denk het wel. en Dat, dat is echt de kracht waar we van het, uh, de de methode waar we mee bezig zijn. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Maar nu zien we steeds meer, het begint gewoon steeds... Heel erg goed te werken. En we zijn op een, op een kruispunt aanbeland om het maar zo te noemen. Waar wij echt daadwerkelijk een goed alternatief vormen voor de gangbare therapieën. Stellison, we praten straks verder met elkaar. U luistert naar Casaluna bij de NCRV op Radio 1. Vannacht rechtstreeks vanaf Alpe in Frankrijk. Zojuist is hier de actie Alpe afgesloten. Er is 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek. En eh, een van de gelauwerde onderzoekers van dit jaar is mijn gast. Dus Stellison Son, Hato, we praten straks verder met elkaar. Maar ook eh, te gast hier eh, vannacht in Casaluna. Ja, een beetje de huisartiesten hè, van eh, de Alpe Margit Eshuis en Maarten Peters. Ik vind het... Enorm dapper dat jullie uh, gekomen zijn, want jullie hebben uh, de hele dag doorgezongen. In ieder, ieder bochtje van het parcours hebben jullie staan zingen hier aan de finish. Uh, en ik, ik meende de stemmen toch steeds een tikkie schor te uh, horen worden... Ja, naarmate de dag uh, voordat de... Maarten, uh, goeienacht. Margit, Goeien. ook goeienacht. We horen jou uh, later uh, wellicht nog uh, zingen. Als de stemmen toelaten. Nu nog een beetje cola om de stem te smeren. Maar het feit dat jullie er desalniettemin uh, zijn... Uh, we praten straks uitgebreider met elkaar. Maar het eerste liedje wat je nu gaat zingen... Uh, dat is heel toepasselijk als het gaat om ook het gesprek met uh, Stanley Son. Hè? Dichter bij de hemel kom ik niet. Ja, dichter bij ja. de hemel kom ik niet. Want, want hier gebeuren mooie dingen. Ja, ja zeker. Uh, en dichter bij de hemel heeft inderdaad een drietrapse uh, betekenis. In de eerste plaats... Uh, we staan hier op het dak van de wereld. Dichterbij komen we ook echt niet. Tweede plaats, er zijn ook heel veel mensen hier geweest nu de afgelopen dagen. Die zijn hartstikke ziek, maar die gaan die, die kanker overwinnen. Die hebben zoiets van, ik wil daar ook nog niet dichterbij. Maar de allermooiste betekenis van het liedje vind ik eigenlijk... Eh, als er een hemel is, dan mag ik hopen dat de mensen daar zo met elkaar omgaan zoals hier. Ja, ook wat Tennyson ook net beschreef, die samenhorigheid. Ja. Dat gevoel van ja, uh, er voor ja. elkaar zijn. Ja, zeker. Ja. We gaan er naar luisteren. Maarten Peters.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 En ik hoor een stem, heel diep in mij. Wat gebeurt, gebeurt, geef niet op. Onzichtbaar duurende handen. Laten het vuur ontbranden, daar is de toon. Dichter bij de hemel, kom ik niet. Mijn armen gaan omhoog Ik weet dat jij me ziet Ik kijk om me heen Al die liefde die ik zie Dichter bij de hemel Dichter bij de hemel Dichter bij de hemel Kom ik nu 21 bochten Waar slechts zoveel namen, ontelbare verhalen, één doel, één strijd. Vrienden worden vrienden, vrienden voor het leven, voor altijd. Dichter bij de hemel kom ik niet. Mijn namen gaan omhoog.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 Voel ik de kracht van het leven, we gaan die berg verslaan. We hebben elkaar beloofd, mijn armen gaan omhoog. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.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 Dichter bij de hemel kom ik niet. Dichter bij de hemel kom ik niet. Martin Peters, live in Casa Luna bij de NCFW Radio 1 vannacht rechtstreeks vanaf de Alp Du in Frankrijk. We blikken terug op Alp Du 2013 hier in het Palais des Sports. En als u ons niet alleen wil uh, beluisteren, maar ook wil bekijken, dat kan, dan gaat u even naar radio1.nl. Want de webcam biedt dan de beelden hier vanuit het uh, Palais des Sports. Mijn gast in het eerste uur is uh, uh, onderzoeker Stanis van Hato. Hij kreeg eerder deze week tijdens Alp Du een prijs voor zijn onderzoek naar een nieuwe behandelmethode. Waarbij het immuunsysteem van kanker. Patiënten versterkt moet worden. Stel eens uh, je kunt echt, dat gaf je net ook wel aan, hè, als het gaat om de, de mogelijke toepassingen die, die voortvloeien uit het onderzoek, je kunt als onderzoeker echt het verschil maken hè, in, in, in mensenlevens letterlijk, maar ook in het leven van mensen. Uh, is dat ook voor jou de reden dat je, dat je uh, dit wetenschappelijk onderzoek bent gaan doen? Je bent van huis uit bioloog? Ja, klopt. Um, ik geloof heel erg in, in, in dat we inderdaad als wetenschappers. Dan, dan... Proberen we verschil te maken in mensenlevens, leven, verbeteren van het leven van andere mensen. Um, maar ook in de rest van de dingen waar ik mee bezig ben, in principe alles wat ik doe, probeer ik ook een verschil te maken in levens van andere mensen. Proberen om mensen op weg te helpen, om mensen om te laten zien um, dat ze veel meer kunnen dan dat ze denken, dat ze veel meer in het maal hebben dan dat ze denken. En dat ze in ieder geval uh, na die ontmoeting uh, beter uh, in het leven staan dan daarvoor. En, en waar komt die drang vandaan om dat te doen? Um, ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik, ik, ik merk gewoon, het geeft mij gewoon kracht, het geeft mij gewoon energie. Een goed gevoel om te weten, op het moment dat ik iemand ontmoet heb. Maakt niet uit in wat voor setting het, het kan zijn uh, in de wetenschap. kan zijn um, tijdens het dansavond of, of wat voor andere manier om te weten, nou ik heb, in ieder geval een verschil kunnen maken in iemands leven. Ik heb iemand iets kunnen leren, iets kunnen bijdragen... waardoor ze zich beter voelen of uh, happier voelen... of in ieder geval uh, uh, met een beter gevoel naar huis gaan. Ja, tijdens een dansavond zeg je, tijdens een dansavond kun je inderdaad ook het uh, verschil maken... want je geeft uh, salsa les. Ja, dat klopt. Um, niet meer, maar dat heb ik vijf jaar lang gedaan in, uh, in Nijmegen. Ook salsa les geven en dat zie je ook... Op een heel andere manier, op een heel ander niveau. Dat je mensen gewoon bij elkaar brengt, mensen gewoon blij maakt... en mensen gewoon iets bijbrengt. En uh, ja, dat, uh, dat geeft ook heel erg veel voldoening. Ja, ja, ben je nog steeds een beetje los in de heupen? Ja, nog steeds. Ik dans nog steeds regelmatig. Ja. Ik geef nog steeds, ik geef geen les meer... maar ik ben nog steeds uh, heel vaak op de dansvloer te vinden. Ja, ja en, en maak je dan ook het verschil in de zin dat mensen echt genieten... van de manier waarop je danst? Uh, ja, ja, soms komt kom er ineens een, een wilde vreemde naar je toe... die tegen je zegt, van, oh, ik vind het zo mooi hoe jij danst... Uh, yeah wou ik gewoon even kwijt. En ja, dan denk je van... wow, oké, okay, dat mensen daar aan het plezier ontlenen nou, dat vind ik ook leuk. Ja, ja. Het, het is hier niet de gelegenheid... maar anders had ik je gevraagd om een kleine demonstratie te geven... <lacht> voor de webcam van Radio 1. Dus mocht je losweren zo dadelijk... <lacht> ik heb wel iemand die voor de juiste muzikale begeleiding kan uh, zorgen. Stel eens zo op, je bent afkomstig van Curaçao. Uh, je bent een geslaagde wetenschapper en een geslaagde alsalanser. Uh, ben je ook een rolmodel voor je gevoel? Um, nou eigenlijk moet ik eerlijk zeggen voor mijn gevoel niet. Maar ik kom heel vaak mensen tegen die dat wel zo ervaren, die dat wel zo vinden. Um, in zin dat dat, dan zeggen ze tegen mij, nou, uh, je moet veel mensen om het best uit hunzelf te halen. Je laat ze zien dat het allemaal op een goede, positieve manier kan. Dat je wel een verschil kan maken. Um, dat hoor je natuurlijk niet altijd van, uh, van een Antilliaan of naar hoe het nu ook officieel mag heten. We uh, horen heel vaak de slechte dingen... Uh, dus dit is wel een, een mooie manier om wel de goede kant te laten zien van mensen die uit Curaçao komen. Maar ook de rest van de mensen die daar zitten of die hier naartoe komen ook denken van ja, het kan op een positieve manier. Ik kan het ook zo aanpakken en zorgen dat we goed op de kaart komen te staan. Nou, nou zijn er veel jonge Antillianen en ook jonge curaçao die maar moeilijk hun draai vinden. Ook in de Nederlandse samenleving is dat soms lastig. Jij hebt die draai echt op een geweldige manier gevonden. Hoe heb je dat aangepakt? Wat heb jij anders gedaan dan, dan je leeftijdsgenoten die het daar moeilijker mee hebben? Um, nou, dat weet ik niet zo goed. Het, het is ook voor een deel persoonlijk. Uh, maar ik denk dat het ook heel erg uh, helpt om... Uh, goed, heel goed bezig te zijn met, met, met ja, andere mensen. Uh, in dit geval om te zorgen dat je uh, heel veel met uh, Nederlanders omgaat, uh, ook heel veel van hun leert, en dat je elkaar daarin, uh, daarin stimuleert, daar, daarin de sterke kanten uh, kan helpen ontwikkelen. Ik, kan niet, ik ben niet uh, waar ik nu zit, kan ik niet zijn, was ik niet gekomen zonder de hulp van heel wat andere mensen. Mensen die uh, die, die potentie in jou zien, die jou uh, de hulp geven, het advies geven... om ervoor te zorgen dat je ook jezelf verder kan ontplooien, jezelf verder kan ontwikkelen... en echt tot bloei kan komen. Ja, je, je geeft nu heel veel krediet aan mensen die jou geholpen hebben. Maar je zult zelf ook keuzes uh, gemaakt moeten hebben... die misschien niet altijd makkelijk zijn. Op Curaçao bijvoorbeeld uh, kun je geen biologie studeren. Nee, klopt. Dus wat dat betreft... Um, je moet jezelf ook in die positie brengen om, uh, om te, ja, succesvol te kunnen worden. Bedoel, je maakt die keuze om te studeren en dat, dat kan niet op Curaçao... of in ieder geval um, niet op die niveau zoals het in Nederland kan. Dus die enige, de enige optie die je hebt, is om Nederland te komen en te gaan studeren. Um, nou, op het moment dat je klaar bent met je studie, is het ook een keuze... Nou, ga ik op dit moment terug naar Curaçao... of ga ik me verder ontwikkelen hier in Nederland? Nou, die, die keuze heb ik toen gemaakt... om daarna hier een promotieonderzoek te gaan doen. Ja. En daarna, ja, zo, zo ga je door. Het is wel een opeenschakeling van keuzes... waarbij je altijd um, ook deels geluk, maar ook natuurlijk door heel hard te werken... de goede keuze erin moet maken. Is dat ook wat je laat weten aan, aan mensen die jou bijvoorbeeld... Hè, jonge Antillianen, die, die jou als rolmodel zien? Ja, maar vooral ook... Um, dat ze het ook kunnen. Uh, wat heel veel mensen mee, uh, moeite mee hebben... is het gevoel dat ze dan denken van ja, maar kan ik dat wel? En natuurlijk kan je dat. Het zit, die kracht heb je gewoon in je en je moet er gewoon voor gaan. Op het moment dat je daarvoor gaat, dan gebeuren goede dingen. Ja, ze, ze hebben te weinig zelfvertrouwen. Ja, ja dat, dat merk ik ook af en toe inderdaad, ja. ja. En dat zelfvertrouwen kun jij ze meegeven. Terug naar je onderzoek... Um... Het is natuurlijk een onderzoek dat, dat heel duidelijk uh, het welbevinden van patiënten kan, kan verbeteren. Um, wil dat ook zeggen dat, dat je daar zelf ervaring mee hebt? Praat je veel met patiënten? Uh, zie je veel patiënten die uh, met jou hun ervaringen delen met dit onderzoek dat jij hebt ontwikkeld? Nou, Ik ben zelf natuurlijk ik ben geen arts, dus ik heb niet heel veel patiëntencontact. Maar wat wij uh, bij ons op de afdeling, de afdeling tumoroncologie doen is dat we wel patiënten uitnodigen om bij ons op het lab hun verhaal te komen doen. Um, uh, we hebben ook een stichting, een stichting Afweel tegen Kanker... waarbij we in gesprek gaan met patiënten en patiëntenorganisaties... waarbij we gewoon proberen om inderdaad een, uh, de bewustwording te creëren... Uh, dat mensen weten dat dit soort therapieën bestaan. Maar ook wat we ook graag willen doen is uh, inderdaad de onderzoekers op de lab laten zien, van nou, dit is wat er gebeurt uh, bij zo'n patiënt. Zo, erva zo ervaalt zo'n patiënt die behandeling. En daar doen we het voor. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, die patiënt staat centraal. Die stichting die je noemt trouwens, uh, Afweer tegen Kanker... die zoekt ook nog sponsoren, hè? Ja, nou, uh, wat, wat, wat de stichting Afweer tegen Kanker doet... is, uh, we doen heel veel klinische studies... waarbij we patiënten inderdaad behandelen met dit soort uh, vaccins. Maar dat zijn natuurlijk ook vrij dure behandelingen op dit moment... En wat die stichting doet is die, die vult, zeg maar, die, die gaat in de begroting tussen wat wij binnenhalen en uh, wat we missen om die mensen te kunnen behandelen. Dus als mensen willen bijdragen of meer informatie willen weten over dit soort behandelingen, dan moeten ze gewoon even kijken naar afwiltingkanker.nl. Kijk, dat is de, de goede woordvoerder. <laughs> uh, stel ik zo, um, je hebt biologie gestudeerd. Uh, als je geneeskunde had gestudeerd, dan had je wel het contact met patiënten gehad. Um, ja. is, is uiteindelijk biologie de juiste keuze geweest? Um, nou dat, dat is inderdaad een goede vraag. Als, als ik nu overnieuw zou moeten doen, dan had ik geneeskunde gestudeerd. Um, puur omdat je dan... Je kunt nog steeds onderzoek doen. Ik kan nog steeds alles doen wat ik op dit moment doe. Maar dan zou ik nog wel die optie hebben... om inderdaad meer in contact te komen met de patiënten... om voor die uh, behandeling van de patiënten te zorgen. Goed. Op het moment dat ik de keuze maak tussen biologie en geneeskunde... Uh, wist ik niet dat je dan als ouds ook nog onderzoek kon doen. Dus vandaar die keuze. Maar met de kennis van nu... <laughs> yeah. Had je misschien een andere keuze gemaakt. Ja. Ik denk dat heel veel patiënten je dankbaar zijn dat je toch maar voor de biologie uh, gekozen hebt. Maar dat even terzijde. Um, er is heel veel geld nodig om die onderzoeken mogelijk te maken. hebt bent nu gesteund uh, uit de opbrengsten van uh, Alpe Zes. En uh, echt bijna 8000 zijn geweest. Fietsers en wandelaars hebben dat ook vandaag weer mogelijk gemaakt dat er geld bij elkaar werd gebracht. Ook vandaag kwam er kritiek op de Stichting Alpduzès. Het kregen van de onderzoekers kritiek opgetekend in het Financieel Dagblad. Het Financieel Dagblad. En er zou te veel geld op de plank blijven liggen. Het toekenningsbeleid zou te stringent zijn. De procedures te tijdrovend. Jij hebt ook die aanvraag gedaan. Wat zijn jouw ervaringen met Alpe du Zes? Nou, Mijn ervaring was in ieder geval dat het niet uh, tijdrovend was. Um, nou, de eerste aanmelding was uh, eind januari of halverwege januari. Um, we zijn nu begin juni, en dan weten we het al. Dus in principe is dat niet een... Uh, als je vergelijkt met andere subsidiemogelijkheden... is dat geen, uh, geen lang traject. En ik denk juist dat het ook heel goed is... dat ze strenge voorwaarden hebben. Um, het is goed om, om het geld te hebben... maar je moet het geld ook goed besteden... en dan kwalitatief goed onderzoek. En ja, dat, dat vergt ook wat tijd om, uh, om dat eruit te, te filteren... Om het, uh, om het zo te noemen... En dat betekent dat je het geld ook niet moet strooien naar projecten... omdat het geld er is. Maar dat je gewoon afwacht van, nou, dit is een mooi project... hier gaan we geld aan besteden. Dan kun je het maar beter even op de plank laten liggen... totdat je echt een goed project hebt om te financieren. Ja, niet te uitgeven omdat het geld er nou eenmaal is. Dus ja. eigenlijk zeg je, die kritiek van, van jouw collega-onderzoekers is onterecht. Um, ik denk het wel, in die zin wel. Um, al, het, al, al die projecten die Walde Boel door de KWF... de KWF heeft daar jarenlange ervaring in het beoordelen van dit soort projecten. Dus Inderdaad, die, die kunnen in heel uh, voert de beoordeling uit in opdracht ja. van Alpdu6. Ja, dat klopt. Um, dus ik denk dat ze daar heel goed in staat zijn om te filteren... wat nou goede projecten zijn, kwalitatief goede projecten en welke niet. Is er veel belangstelling onder onderzoekers, ook bijvoorbeeld op jouw eigen universiteit... als het gaat om die, uh, bijvoorbeeld die Bas mulder boards of andere donaties uit uh, het Alpdu6-fonds? Um, ja, ik denk zeker. Want als onderzoeker, um, ja, je wilt onderzoek doen. Uh, en dat verhaalt gewoon, uh, gewoon financiering. En dat wordt steeds minder. Vanuit de overheid wordt er ook steeds minder geld beschikbaar gesteld voor, uh, voor onderzoek. Dus dan ben je ook iets meer aan gewezen uh, op de private fondsen. De KWF-fonds of uh, ja, uit de West en dat soort uh, stichtingen. Ja, dus er wordt ook voldoende beroep gedaan op, op die stichtingen, ja. zeg je. Um, als je nou kijkt naar dat onderzoek wat jij nu aan het doen bent... en het onderzoek dat je nu kunt gaan doen dankzij uh, die 600.000 euro... Uh, waar staan wij over zeg tien jaar... als het gaat om die toepassing van die dendritische cellen... die het immuunsysteem uiteindelijk kunnen versterken? Nou, ik denk dat we... Uh, zeker als ik nu kijk hoe, uh, hoe snel het nu allemaal gaat... dat we over tien jaar echt een, een werkende een werkend, uh, vaccin hebben... die uh, overal in de kliniek toegepast wordt... En nou ja, die, die eigenlijk ook zeker door de, door de basisverzekering wordt, uh, wordt gekoppeld. Dat gebeurt nu nog niet. Um, maar ik denk dat we over tien jaar echt een alternatief zijn, als niet um, de betere behandelmethode, uh, in ieder geval voor melanoom. Mm -hmm. Spreekt hier een optimistisch mens of spreekt hier een realistisch mens? Uh, ik zou graag uh, zeggen allebei. Allebei. Uh, heel, heel optimistisch, maar we, hebben ook, uh, we zien ook. Hoe snel het nu gaat en, en hoe die behandeling ook steeds beter wordt. En dat we echt op het punt staan om, om daadwerkelijk een, een kentering te, teweeg te brengen. Dat het ook veel betere alternatief is voor de gangbare behandelingen. Mm -hmm. Wat is er nog meer nodig voor die kentering, behalve jullie onderzoek en jullie toepassingen? Want jullie kunnen dat niet alleen, lijkt me. Um, nee, dat, dat, dat kunnen wij niet alleen. Je hebt natuurlijk ook uh, Boerswaldi, maar je hebt natuurlijk ook samenwerking met andere centra in binnen- en buitenland nodig. Um, daar zijn we ook mee bezig met het, met het opzetten van samenwerking en ook de infrastructuur om dit ook op een landelijk niveau uit te kunnen, uit te kunnen vouwen. Um, dus daar zijn we ook actief mee bezig. Dat, dat gaat ook waarschijnlijk gebeuren binnenkort. En dan kunnen we ook meer mensen behandelen met dit soort uh, uh, ja, therapieën. Nee, jullie willen graag samenwerken, maar is dat enthousiasme dat ook bij andere instituten en universiteiten? Um, dat, dat zie je steeds meer. Nou, dat, dat komt op gang op het moment dat de dat mensen zien dat de behandeling effectief is... dan willen ze dat natuurlijk ook gebruiken. Zo, zo, zo werkt het eigenlijk. Je laat experimenteren, laat je zien van... Nou, dit behandeling, dit is goed, uh, dit hebben we goed onderzocht... we hebben de goede protocollen. we kunnen dat ook in andere centra opzetten. En dan zijn ze altijd wel uh, nou, bereid om dat ook toe te passen, om dat te gebruiken. Ja, bereid, zeg je. Uh, wil dat ook zeggen dat er uiteindelijk ook wel wetijver is tussen onderzoekers? Van, nee, mijn idee is beter, nee, het mijne is beter. Wat gaan we eerst toepassen? Um, voor een deel is er natuurlijk wel competitie tussen onderzoekers... want je, je concurreert allemaal onbeperkte uh, onderzoeksmiddelen. Maar op het moment dat je ziet dat een therapie werkt... Um, op het moment dat het ook in de kliniek toegepast wordt... Ja, dan, dan, dan is die concurrentie natuurlijk weg. Want mensen die, die willen dat ook graag aan hun patiënten bieden. Uiteindelijk gaat het om de patiënt... en niet zozeer om ons als, als onderzoekers of onze ego's. Dus als je onderzoek maar overtuigend genoeg is... dan zal het uiteindelijk ook op brede schaal toegepast kunnen worden? Ja. ja. Nou zegt uh, de stichting Alpe uh, het, het vooral uh, uh, ja, dit werk te doen... om uh, het welbevinden van de patiënt centraal te stellen. Hè, het welbevinden van de patiënt met kanker. Maar zegt men hier ook... Uh, kanker moet van dodelijke ziekte chronische ziekte worden. Um, ik denk dat we dat in tien jaar tijd niet gaan halen. Maar hoe reëel is dat streven van Alpe ik denk dat het een, een heel reële streven is. Ook als je kijkt naar de stappen die we de laatste nou, zeg maar 20, 30 jaar gemaakt hebben... in kankerbehandeling over het algemeen... dat we bij heel wat verschillende soorten kankers uh, gegaan zijn van... nou ja, eigenlijk uh, meneer, kunnen we niks voor u betekenen? Nou, nou heel veel verschillende soorten therapieën... Uh, die ook op bepaalde mate succesvol zijn en, en zeker levens, uh, levensverlengend... Um, en op het moment dat we op die weg doorgaan, dan, dan wordt het ook steeds weg, inderdaad meer een chronische ziekte die we uh, redelijk beheersbaar kunnen maken. Uh, wat mensen daar ook mee, mee kunnen leren om, om ja, meer te leren leven, om het zo te noemen. Dus het is geen utopie? Um, ik denk niet dat het een utopie is. Uh, ja, je moet, het zal natuurlijk niet voor alle soorten kankers uh, mogelijk zijn. Zeker niet op dit moment. Sommige kankers hebben we nog steeds helemaal geen behandeling, zoals uh, alvleesklierkanker. Maar ik denk dat voor een aantal tumoren dat het steeds de realiteit zal worden. En tenslotte, hoe zie je je eigen toekomst als onderzoeker? Um, nou, ik denk nog steeds uh, hopelijk. Nou, eigenlijk moet ik zeggen, hopelijk ben ik over 10, 20 jaar uh, heb ik geen baan meer. Want dit is allemaal, het <laughs> werkt zo goed <laughs> ja, dat het onderzoek niet meer nodig is. Ja, dat we hier ook niet meer fietsen en wandelen. He, oh, dat, dat, dat we hier gewoon een plezierwandelingetje maken uh, <laughs> of een klein fietstochtje. Ja, precies. Ja. Um, maar mocht het niet zover zijn dan nog steeds gewoon puur bezig zijn met onderzoek... hoe kunnen we die patiënt beter maken? Wat kunnen we nog steeds verbeteren aan dit soort behandelingen? En hoe kunnen we zorgen dat mensen gewoon uh, uh, nou ja, op een, een, een goede... maar toch wel een min, weinig belastende behandeling moeten ondergaan? Dus je wil voorlopig ook als onderzoeker het verschil blijven maken? Ja, zeker. Nogmaals gefeliciteerd en dank voor je komst naar Rekazaluna, Stanley Son Hato. Stillingson uh, haters onderzoek uh, is uh, bekroond met een Bas Mulder Award. Fijn dat je dat onderzoek hier wilde komen toelichten. Graag gedaan. Het Palais des Spoor op de Alp-US. Dankjewel. Ja, alle succes natuurlijk ook met je verdere onderzoek. Dat je nog maar veel verschil mag blijven maken, inderdaad. Dankjewel. Straks uh, na één uur blikken we verder terug op deze editie van alp -Duzes. We praten met koersdirecteur Johan van der Waal en met Huub uh, Broks. Hij was verantwoordelijk voor uh, de catering hier van uh, Alp-U6. Ja, en dan gaat het echt om een logistieke pre uh, prestatie. Van formaat om hallucinerende getallen en hoeveelheden gaat het. Dus ik hoop dat u bij ons blijft hier bij Kazer Gaat Ga tot straks na het NOS Journaal van 1 uur. En nu na het hoorspel de Spin. Tot zo. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV. De NTR presenteert. De Spin. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Dat er morgen een minister moet opstappen is heel Gaat klein. Alles volgens het boekje binnen dat team zijn methodes gebruikt. Aflevering 49. Een list. Sherman zag geen andere uitweg. Hij had de Jugo die zijn familie bedreigde eigenhandig neergeschoten... Hoe kan ik het nauwelijks geloven? Mm. Hé, hey, Ze mm. slaapt. Als een roos. Zij wel. Hé, hey, douche, zullen we buiten. Roken? Noem maar alsjeblieft geen douche en Raak me niet aan. Lea, luister. Jullie zijn veilig nu. Oh, zijn wij veilig? Ja. Goh. En nou moet ik zeker blij zijn, want het is opeens weer veilig. Mijn nee, god, wat heb ik me vergist, zeg. Le nee, nee, kom, kom, we gaan naar buiten. Alsjeblieft. Hoor je het, het, beekje? Kutbeek. Heeft me de hele nacht uit mijn slaap gehouden. Lea, niet zo boos zijn, is niet nodig. Het is goed, Sirman Cordelia. Jij zegt het, en dus zal het wel zo zijn. Maar ik heb hier nagedacht. Goed nagedacht, want iets anders kun je hier toch niet doen. En ik kan je één ding vertellen: wij komen niet terug bij jou. Lea douche, als alsjeblieft. Ja, kappen met dat Lea douche, rot op. Ja, jullie zijn veilig. Maar je lijkt wel een kapotte grammofoon. Jullie zijn veilig, jullie zijn veilig. Hoezo zijn wij veilig dan? Jullie worden niet meer bedreigd, ja, dat beloof ik je. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Oh, dat kun je zeker niet vertellen. Nee, ik ga naar binnen. En jij gaat naar je eigen casa, Cordelia. Ik kan niet anders zeggen. Dat transport liep als een tit. Zeg. Ah, als een trein dan. Het is wel cynisch dat we erover praten alsof we criminelen zijn. Daar gaan we weer. Hou nou eens op. Sorry hoor. Wanneer denk je dat Armin ons naar de directie zal loodsen? We blijven hem volgen tot hij de grote klapper maakt. En dan brengt hij ons vanzelf bij de directie. En wanneer mogen wij die grote klapper verwachten? Mijn informant had het over één of twee testruns. Dus de volgende keer of de keer daarop moet het prijs zijn. Toch? Heren? Mhm. Mm waar is je dekking. Ja, ja, ja. ja. Laat ook maar. Doe ik het niet goed dan? Jawel, je doet het hartstikke goed. Maar, eh... Uh, oh. Kom, ga gaan touwtjes springen. Huh? De manier om je voeten verder op pijl te houden. Ja, weet ik wel, maar... Niks maar. We beginnen met 500. Kom op. Hop. Kom op. Goed zo, meisje. Het is er. Nora. Hey. Hoi. Ik ga op mezelf wonen. Hoezo dat? Is het hotel niet naar je zin? Je kan ook weer hier terugkomen. Ik als wil je... op mezelf wonen. Kan je dat wel betalen? Maak je geen zorgen. Ja, nog voor de lessen. Nee. Ik stop met trainen. niet. Kom, nee, nee. Verdomme, Nora. Nee, Nora. No, Nora, kom terug. Kom terug, Nora. Het is nu 13 augustus 1923. Mijn naam is William Trompenberg. Ik ben dom geweest. Zo vreselijk dom. Mijn vader had erom kunnen lachen als niet. Dat doe ik nog een keer. Het is nu 13 augustus 1924. Mijn naam is William Trompenberg. Ik ben dom geweest. Zo ongelooflijk dom. Hopelijk is het nog niet te laat om hun hersens te gebruiken. Somber? Nee, hoor. Jawel. Nora is weg bij de boksschool. Hè? Waar is ze heen dan? Geen idee. Turma was echt kwaad. Je hebt geen idee waar ze heen is. Zeg ik toch? Maar het klinkt alsof je het wel weet. Ik weet het niet. Nora is naar een andere bokschool. Welke bokschool? Weet ik niet. Weet je het zeker. Maar wat zul je nou opeens over Nora? Ik wil het gewoon weten. Fuck man, jullie zijn ook allemaal hetzelfde. Hé! Hey.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 Zo, aan het schoren? Hey. Nee. Ja, de boel moet schoongemaakt worden. Waar is Nora heen? Geen idee. Uh, gewoon weg. Eigen huis, andere bokschool. Maar waarheen? Geen flauw idee. Hoeveel sportscholen heb je hier in de buurt? Die staan toch allemaal in het telefoonboek? Ja, deze niet. Hm. Ik heb ze allemaal gebeld. Wat kom je eigenlijk doen? Gewoon, kijken hoe het met je gaat. Wil je nog altijd geen bescherming? Nee. En die kook? Weet je wanneer de volgende... Sorry, laat. zou ik bijna zijn vergeten. Ik heb een uh, afspraak. Zo laat nog? Ja, voor jou ja. De dingen die we veroorzaken zijn niet per se de dingen die we willen. We willen het goede. Maar we veroorzaken een gramp. Ja, ik wil naar binnen. En wat wil je binnen doen dan? Hebben we een afspraak? Nee, maar ik heb een wachtwoord. Een wachtwoord? Ja. Kok. Hoi, mijn voor mij is een oude je Royaal. Ja, Surinia, die ja, hij staat even te zingen. Et la la... Wacht even hier, drink wat aan de bar. Bien sûr, tout se manque de temps. Il n'y a plus de amers. Hey, bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Hey, je ziet toch dat ik zing? Die kook. Er was meer kook dan besteld. Colombianen. Die raken snel de tel kwijt. Hij komt ook uit die streken, toch? Hé, hey, sorry. Excuseer. Ik moet weer. Verzoeknummer van een speciale gast. Nora, wat doe jij hier? Nick Sherman. Borken wat doe je met hem? Hé, hey, doe even rustig. Ja, rustig. Hé, hey, Nora. Hé, hey, klootzak, even rustig aan hey, Nora. Hé, hey. Hey. Nora. Lekker me bij. Hé, klootzak, naar achteren je. Je. Klootzak. Zal ik hem voor je afknallen? Nee, joh. Dat geeft ons meer. Hé, hey, Nora. Nora! Nora, waarom wil je niet met me praten? Geen zin. Hé... Hey. Hey, laat los! Wat, wat, wat moet ik praten? Ik weet niks om over te praten met jou. Wat heb ik misdaan? Maak je geen zorgen. Ik train nog elke dag. Hier, op de school van Armin. Heeft die klootzak een bokshoor? Nee, hey, hij is geen klootzak. Maar waarom? Ja, alles wat ik voor je heb gedaan. Wat heb jij dan allemaal voor mij gedaan? Alles wat jij voor mij hebt gedaan, had alleen met boksen te maken. En dat is jouw probleem. Je ziet in mij maar één ding, een bokser. Maar je bent een bokser. De beste die er is. Ik ben een vrouw. Ik wil op mezelf wonen, ik wil geld hebben, een huis, vrienden, een leven. Ik wil niet afhankelijk zijn van anderen. Nora. Nora. Nora. Had Sherman zijn ziel verkocht aan de duivel? Het is verleidelijk om daar ja op te antwoorden.